Twee uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft ongeveer 100 jerrycans met chemicaliën gevonden in Noord-Brabant. De stoffen waren zeer waarschijnlijk bedoeld voor het maken van ecstasy. In de jerrycans zit waterstofgas en aceton. Ze werden gevonden in een garage van een huis in Zon en Breugel. Het huis staat midden in een woonwijk. Volgens de politie was er een groot gevaar voor de omgeving. Ook in andere plaatsen in Brabant en Limburg zijn vandaag invallen gedaan... Minister Opstelten zet extra politiemensen in om de drugscriminelen in de provincies de komende twee jaar hard aan te pakken. Door een groot veiligheidslek bij de politie zijn tientallen vertrouwelijke politieonderzoeken op straat komen te liggen, meldt NRC Handelsblad. Zo gaan hem onderzoeken naar moordzaken, jihadverdachten en criminele organisaties. De gegevens waren door een systeembeheerder op een privéwebsite gezet. Wie op Google zocht naar namen van verdachten kon alle gegevens inzien. De beheerder is inmiddels geschorst. De Rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Minister Schippers verwacht dat de gemiddelde zorgpremie volgend jaar 70 euro hoger wordt dan dit jaar. Op Prinsjesdag ging ze nog uit van een stijging van 110 euro... Vandaag moeten alle verzekeraars hun premie- en polisvoorwaarden bekend hebben gemaakt. De verzekeraars zeggen dat de premies lager zouden kunnen zijn als ze minder hoge buffers zouden moeten aanhouden. Volgens Schippers zijn er hogere buffers nodig om te voorkomen dat zorgverzekeraars in crisistijd omvallen. Het muziekspektakel The Passion wordt volgend jaar gehouden in Enschede, dat heeft de EO bekendgemaakt. Volgende week wordt bekend wie de hoofdrollen spelen. Het programma wordt de donderdag voor Pasen uitgezonden. Dit jaar was de Passion in Groningen. De tv-uitzending trok toen ruim 3 miljoen kijkers. Het weer veel bewolking en op de meeste plaatsen droog. Misschien ook wat zon en het wordt een graad of 10. Vannacht kans op wat voorstaande grond. Morgen af en toe zon en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 is zin in ZFM ZFM met nu de vinyljaren Veel jaren en uh, u hoort even een afwijkende versie van de, de Overture uit Tommy. Uh, maar dat vond ik leuk om die is als tune te gebruiken vandaag, het London Philharmonic Orkest. Het is een klassieke versie van die beroemde popopera die we vandaag in zijn geheel gaan draaien in, uh, in de vinyljaren. En waarom doen we dat? Nou, dat doen we omdat het ding 45 jaar oud is. Hij is uitgekomen officieel in Engeland in mei 1969. En ik vond het toch nog een mooie uh, gelegenheid om deze één na laatste officiële vinyljaren van dit jaar want uh, volgende week is de laatste en daarna gaan we dus uh, ons voorbereiden op de, op de, hoe heet het, op de top 30 hè, die wij op 17 december gaan uitzenden ja ja, en dan kunt u weer stemmen, leuk <coughs> maar goed, dat even terzijde omdat uh, Tommy dus 45 jaar bestaat dit jaar, uh, dachten wij van. Weet je wat? We gaan hem gewoon in zijn geheel draaien. Tommy is eigenlijk het eerste, uh, de eerste rock opera, zoals dat officieel genoemd werd. Uh, van uh, de Hoe. Uh, Pete Townsend schreef het. John Entwistle heeft er ook wat stukken aan uh, toegevoegd. Een paar, niet te veel. Maar het grootste deel was dus van, uh, van uh, Pete Townsend. Het gaat over dat dove, domme en blinde kind. Tommy Walker, dat uh, iets vreselijks gezien heeft, maar dat mag hij nooit uiten. En daarom uh, wordt hem aangepraat dat hij niks gezien heeft. En vanaf dat moment uh, houdt hij zich doof, dom en blind. En dan hoor je een heel verhaal dat hij een, uh, helemaal gek wordt van flipperkasten, pinball Wizard... En uiteindelijk uh, wordt het zelfs een soort goeroe. En uh, ja, het komt dan, gaat dan langs allerlei vreemde doktoren... die gaan proberen om dat, uh, de, de, die blokkade zeg maar, bij hem weg te halen. En dat lukt uiteindelijk ook wel. Nou, het is mooi om dat gewoon is helemaal uh, te horen. De hoe bestond natuurlijk uit Pete Townsend, Keith Moon... Uh, Roger Daltrey en John Entwistle. En nou, die gaat u dus de komende tijd... Het komende programma horen. De opera zelf duurt 74 minuten. De tijd die we overhouden... De tijd die we overhouden... Die, uh, die vullen we aan met een andere versie van, uh, van Tommy. Maar we gaan eerst integraal luisteren naar Tommy van de Hoe. De echte, oorspronkelijke rockopera. Tommy de Hoe. You never heard it Not a word of it You won't say nothing to no one Never tell a soul What you know is the truth Got a feeling 21 Is gonna be a good year Especially if you and me See it in together Got a feeling 21 Is gonna be a good year Especially if you and me it in together I had no reason to be over optimistic But somehow when you smile so bad. Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? your child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me Zegt vinyl hè? Dat hoor je goed. Speel gedraaid in de tijd. Kan je wel nagaan. Toen de tijd werd ik ook uh, DJ in een, in een discotheek. En nam ik hem ook wel eens mee. Dus uh, ja, daar blijft hier niet helemaal onbeschadigd over. Maar goed, oh, dat is vinyl. En uh, het blijft gewoon draaien. U luistert naar het eerste deel. Uh, het tweede deel dat bewaar ik voor het uh, tweede uur. Want uh, het zou zonde zijn. Want dan moet ik hem halverwege gaan, uh, gaan afbreken. Uh, dat vind ik een beetje jammer. Dus het, de tweede LP, de, de deel 2 dus zeg maar, dat doen we na het nieuws. Gewoon. Uh, we zijn vandaag dus bezig met Tommy. Het hele product. Dat uh, is dus 45 jaar geleden. Ont is dat uitgekomen? Mei 1969, om precies te zijn. En <coughs> het is natuurlijk een geweldig document. Voor de Hoe. Zo niet een van hun grootste projecten. Ze hebben later nog een keer. Uh, een rock opera gemaakt. Quadrophinia, Maar die was lang zo succesvol niet. Uh, want Tommy was eigenlijk gewoon. Juist ook omdat het een heel nieuw concept was. Uh, was het natuurlijk gewoon trendzettend. En er zijn daarna natuurlijk nog heel veel pop-opera's, rock-opera's gekomen. Denk maar eens aan Jesus Christ, Superstar, Evita... allemaal van dat soort rock-opera's... die oorspronkelijk als rock-opera begonnen... later tot musical geworden zijn. En uh, nou ja, uh, dat, is, dat is het mooie. Maar dat de, de, de rock-opera Tommy vele mensen dus geïnspireerd heeft... Uh, blijkt natuurlijk wel... Uh, er is een film van gemaakt... Prachtige film overigens, hele goede film. Met weer de muziek van de Hoe, alleen alles weer opnieuw opgenomen. Dus niet het, zoals officieel de LP was, maar opnieuw opgenomen. En er is ook een hele, uh, een hele grote groep artiesten geweest die in begin in de 79e jaren, ik weet niet precies de datum, dag 2-73, kan ik wel nakijken hoor, maar goed. Het allemaal nog eens uh, opnieuw deden samen met een groot symfonieorkest daarbij. En uh, om de tijd even op te vullen tot, uh, tot het nieuws, laat ik u daar ook een fragment uit horen. Het is wel dezelfde muziek, alleen op een hele andere manier uitgevoerd. Dit is die Orchestral Tommy. Uh... En dit is dus onder andere met het uh, London Philharmonic Orchestra. Tot het nieuws, luister en huiver. Want dat is mooi.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 No one ever never in your life you never, never heard it. Heard it. I've said so it all seems without any before. You didn't I hear it. it, you didn't I see it. it, you never, never heard it. it. Every no word, word I've been mean. I mean. nothing no to, know. to no one. Never tell a soul what I know is true. Got a feeling 21's gonna be a good year, especially if you and me see it in together. So you think 21?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 Nou, laten we laten dit gewoon nog even lekker doorlopen tot het uh, nieuws uh, van, uh, van drie uur, dames en heren. We zitten een beetje in Tommy vandaag. Omdat het uh, dit jaar natuurlijk 45 jaar geleden is dat deze prachtige uh, pop rockopera rock -opera uitkwam. Straks in de tweede deel gaan we verder met The hoe met de originele. Tot het nieuws luistert u nog even naar die orchestral Tommy. Uh, ik vertel er nog even een paar namen van mensen die er onder andere aan meedelen. Mary Clayton, Steve Winwood, Rod Stewart, hij heeft er ook een rol in. Uh, uiteraard Roger Dolry. Ringo Starr heeft er een rol in. Maggie Bell heeft er een rol in. Kortom, uh, er waren echt wel wat, uh, wat grote namen die uh, aan dit project... dat door uh, Lou Reisner werd geproduceerd uh, hier aan meededen. En natuurlijk niet te vergeten het London Symphony Orchestra. Met de aanvulling van een aantal uh, Engelse popmuzikanten... als uh, drummer, gitaristen, bassisten, natuurlijk allemaal. Nou, u hoort er nog een klein stukje van, dan gaan we naar het nieuws. En na het nieuws gaan we verder met deel 2 van uh, Tommy door de Hoezelf. De originele LP, hij kraakt wel een beetje... maar dat komt omdat hij heel veel gedraaid is in het verleden. Tot zo dus, aan de andere kant van het nieuws.